12 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Toezicht op kinderopvang in tientallen gemeenten nog onvoldoende. Verrassingsbezoek Jolande Sap bij Congres GroenLinks. En goed nieuws voor Olifant op conferentie Thailand. Het weer bijna overal bewolkt. Kans op mist en misschien nog wat regen of motregen. Vanmiddag geleidelijk wat zon. En dan wordt het 5 tot 7 graden. Vanaf morgen veel zon en hogere temperaturen tot plaatselijk 15 graden op dinsdag. We beginnen met minister Ascher van Sociale Zaken. Die roept de vakbonden nadrukkelijk op om met het kabinet te praten over de nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Hij deed dat in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Nou, de vakbeweging moet zich realiseren dat er eigenlijk een gouden kans ligt. En ik zou ze ook wel willen oproepen om die te pakken. Uh, de werkloosheid stijgt enorm. In de bouw verliezen mensen hun baan. En ik sta klaar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 Vrijdag zei minister Dijsselbloem al dat het kabinet bereid is... om over alle maatregelen in het pakket... met de sociale partners en de oppositiepartijen te praten. GroenLinks probeert vandaag een nieuwe start te maken. Het partijcongres in Utrecht bespreekt voorstellen... die een eind moeten maken aan de politieke verwarring... en de verdeeldheid in de partij. En onverwacht verscheen ook de vorige fractievoorzitter... Jolande Sap op het podium. Vanuit Utrecht politiek verslaggever Hans Andringa. Waar moet het heen met GroenLinks... Een begin van een antwoord moet het congres vandaag geven. Een commissie onder leiding van Nel van Dijk heeft een serie voorstellen gedaan om de partij weer te verenigen. Ze moeten de leden meer betrokken worden bij het beleid en de koers van GroenLinks. Bijvoorbeeld door belangrijke besluiten niet te laten nemen door een klein groepje uit de partijtop... maar vaker een referendum onder alle leden te houden... Dit soort veranderingen moet GroenLinks weer meer een eenheid maken. Waar iedereen weer weet wat groen is en wat links is... en hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Zo hoopt de partij te voorkomen dat na Jolande Sap... weer een partijleider geïsoleerd komt te staan... slechte verkiezingen tot gevolg... en een bestuur dat in een chaotische crisis het veld moet ruimen. Tot verrassing van de leden verscheen Jolande Sap op het podium... om afscheid te nemen. Ondanks alle pijnlijke momenten uit het recente verleden, had ze toch nog waarderende woorden. GroenLinks dus ik wil jullie hartelijk danken voor de fijne samenwerking. Ik heb het een eer gevonden om jullie volksvertegenwoordiger en jullie politiek leider te mogen zijn. En ik vind het buitengewoon jammer dat aan die samenwerking zo snel een einde is gekomen. Maar het voelt voor mij heel fijn om te merken dat jullie die samenwerking net zo gewaardeerd hebben als ik. En ik hoop van harte dat jullie met elkaar de weg omhoog weten te vinden. Want onze idealen zijn het waard om voor te vechten. Ook in moeilijke tijden. En daar wens ik jullie alle succes bij. Dank jullie wel. De nieuwe fractievoorzitter Bram van Ooyek spreekt later vandaag over de politieke koers van GroenLinks. verslaggever Hans Andring Gaat. Congres van GroenLinks kiest vandaag ook nog een nieuw partijbestuur.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 Volgens het hof waren er geen inhoudelijke fouten gemaakt. De Syrische president Assad heeft in een interview met de Sunday Times... fel uitgehaald naar de Britse regering. Die wil dat het wapenembargo tegen Syrië wordt versoepeld... zodat de opstandelingen beter bewapend kunnen worden. Volgens Assad speelt Groot-Brittannië al decennia een kwalijke rol... in het Midden-Oosten en misschien zelfs al eeuwen. This government regering acting in een naïef, confused en unrealistic manier. Als ze een rol willen spelen, moeten ze dit veranderen. Ze moeten in een meer rechtvaardig en verantwoordelijk manier acteren. Tot dan verwachten we niet van Arseneist een voertuig. We verwachten van een brandstichter niet dat hij de brand zal blussen... zegt Assad over de rol van de Britten. De Syrische president uitte zich ook kritisch... over de rol van Turkije en Saudi-Arabië. Stop in Erdogan in De Turkse premier Erdogan staat toe dat er via Turkije terroristen en wapens Syrië binnenkomen en dat moet ophouden, al dus Assad. Neushoorns, ijsberen en olifanten, daar gaat het om bij het CITES-congres in Thailand vanaf vandaag. 178 landen zitten in Bangkok bij elkaar om te praten over deze bedreigde diersoorten. En vooral om te voorkomen dat ze uitsterven. In Bangkok is Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Meteen op de eerste dag van het congres is er al een succes geboekt, nietwaar? Ja, dat klopt. Daar zijn we ook erg blij mee. Want wat, uh, wat was dat uh, succes? Nou, de premier van Thailand, een dame, die heeft de opening gehouden... en um, die heeft aangekondigd dat ze de nodige wetswijzigingen door zal voeren... om te zorgen dat de illegale en de legale handel van Ivor in het land gestopt zal worden. Dat is een uh, mooi succesje ook, alvast, toch? Ja, dat is niet wat we verwacht hadden. We hadden niet verwacht dat dat in, in deze fase al uh, aangekondigd wordt. Maar dat we zullen de premier aan de woord houden om uh, te zorgen dat die handel uh, inderdaad stopt. Ja. Zijn er landen die daar nog moeilijk over doen, over het verbieden van die ivoorhandel? handel Um, nou, in, in, in dit geval gaat het specifiek om de binnenlandse handel. Uh, internationale handel is sowieso al verboden, maar Thailand heeft een grote binnenlandse markt... ...en daar vermengt het hiervoor zich het uh, binnenlandse hivoor dat wel legaal is... ...met het buitenlandse hivoor uit Afrika. En die binnenlandse handel moet, moet verboden worden zolang het niet goed gecontroleerd is. Ja. Nou is dit al uh, een, een succesje dus, maar wat zijn de obstakels die jullie de komende weken nog gaan verwachten? Nou, ten eerste, dit is wel een leuk succes, maar de, de, de, de premier heeft nog geen uh, tijdspannen weergegeven wanneer ze dit gaat doen. En dus dat moeten we eerst wel bereiken, dat ze ook aangeeft dat het binnen nu en bij wijze van spreken een half jaar uh, geregeld wordt. Mm -hmm. en dan zijn we helemaal blij en voor de rest zijn er natuurlijk een aantal andere onderwerpen die van belang zijn. Zoals uh, de, de, dat een aantal haaiensoorten, zoals de hamerhaai, op de lijst geplaatst worden, zodat de handel gecontroleerd wordt. Um, we hebben een... Uh, een, een een standpunt over de, neushoorns, uh, de neushoornhandel naar Vietnam ja, nou, dat uh, aangepakt moet worden. Dus er staat nogal wat op de lijst voor de komende twee weken. Oké, okay, er is nog genoeg te bespreken dus daar in Bangkok. Absoluut, ja. Uh, Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds, dankjewel. Absoluut. Ruim twee jaar na de Amsterdamse zedenzaak is er veel veranderd in de kinderopvang. Veel aanbevelingen van de commissie Gunning zijn doorgevoerd. Maar ideaal is het nog niet, blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie er staan toch nog 51 gemeenten op een lijst van de inspectie... omdat zij nog niet voldoende toezien op de kinderopvang. Woordvoerder Gjald Jellesma van de oude organisatie Boeing. Goedemiddag. Goedemiddag. 51 gemeenten die toch nog te weinig toezicht houden. Hoe kan dat? Ja, dat is uh, natuurlijk ook een vraag die wij stellen. We zijn inmiddels acht jaar bezig uh, met de controle. Het heeft nog nooit één jaar voldaan aan hetgene wat in de wet staat. Uh -huh. We hebben ook recent gezien dat uh, ook risicovolle uh, instellingen en die met het zogenaamde risicogestuurd toezicht... Uh, het jaar later toch weer niet bezocht werden. Maar liefst 22 procent, dat waren andere cijfers. Dus daar moet harder gewerkt worden. Uh, wij zeggen van vereenvoudig het systeem. Geef de gemeente nog twee jaar de kans om de handhaving op orde te brengen. En ik denk dat we dan moeten constateren dat het daar niet de goede hand is. Want wat voor gemeenten zijn dat, die 51? Is dat door het hele land? Ja, dat is door het hele land heen. En grote, grote gemeenten en kleine gemeenten ook? Ja, nou ja, kijk, je ziet bijvoorbeeld een grote gemeente Den Haag. Dat is echt een koploper. Die laat zien hoe het echt moet... En er zijn ook gemeenten die het dat betreft echt minder doen. Ook grote gemeenten. Nou was dat een van de aanbevelingen van die commissie, dat toezicht verbeteren. Uh, welke aanbevelingen hebben volgens u nog te weinig aandacht gekregen? Nou, transparantie voor ouders is natuurlijk nog lang niet goed geregeld. Uh, uh, wij zijn al jaren bezig met de vergelijkingssite. Dat is, wordt op vrijwillige basis door ondernemers ingevuld. Kinderopvangkaart.nl Die moet gewoon of door ons beheerd worden of door de overheid. Maar in ieder geval door een onafhankelijke instantie. Daar moeten ouders op van kunnen vergelijken. En niet op de site van kinderopvang ondernemers zelf. Dat is geen onafhankelijke plek. En uh, daar moet duidelijk worden wat de kwaliteit is. Wat ook moet gebeuren is dat er naast de inspectie gewoon drie keer per jaar of één keer per drie jaar echt en daadwerkelijk een kwaliteitscontrole van de pedagogische kwaliteit plaatsvindt. Dat instrument moet snel ontwikkeld worden. En dat moet ook zichtbaar worden voor ouders. Want die andere inspectie gaat vooral om harde dingen als aantallen kinderen, vierkante meters. Maar wat de echte pedagogische kwaliteit is, dat kan je nog niet zien. Dat sluit ook aan bij de wens van Asscher om excellente kinderopvang te laten zien. Want die is er. En die moet je als het ware gewoon voorrang geven. Waardoor de ondernemers die het niet goed doen, gedwongen worden om beter te gaan functioneren. Ja, nou wijst u dus op, op de rol van de gemeente, de rol van de inspectie, die vaak een beter moet controleren. Maar kinderdagverblijven hebben toch ook een eigen verantwoordelijkheid? Ja hebben ze dat. En die nemen dat voor een deel ook wel. Maar kijk, als de, uh, de brancheorganisatie bijvoorbeeld uh, goede plannen heeft, maar 30% is niet lid en daar blijft het achter, of sommige van hun eigen leden blijven achter. Kijk, zelfregulering in een sector, dat is, dat weten we heel veel andere sectoren, erg ingewikkeld. Het beste is gewoon toch om zijn overheid heel duidelijk te maken wat je standaard is en zeggen van nou, en nu ga je zelf laten zien uh, dat je daar komt. Uh, dat heeft de dus stijdskamp Kamp ook al gezegd. die zegt, ik geef jullie zelf een kans, maar op het moment dat het niet gebeurt, bijvoorbeeld als jullie die kinderen op elkaar niet invullen, dan ga ik het verplicht stellen. Nou, we weten nu hoe het werkt, we zijn nu zoveel jaar op gang. Het is heel erg zwaar in de kinderopvang op dit moment, natuurlijk met de bezuinigingen. Maar dat is geen reden om niet aan die basale kwaliteit te voldoen. En dat moet nu gewoon definitief geregeld worden, zodat als we weer gaan groeien... ouders de zekerheid hebben dat ze altijd goede kinderopvang hebben. Oké, okay, dankjewel. Geld Jellesma van de oude organisatie Bonk. Sport. De Nederlandse honkballers hebben de tweede wedstrijd van de World Baseball Classic... met 8-3 verloren van het gastland Taiwan. Een behoorlijke tegenvaller, want Oranje begon gisteren zo goed. Toen werd Topland Zuid-Korea met 5-0 verslagen. Assistent Robert Eenhoorn vertelt waar het volgens hem aan heeft gelegen. Taiwan is natuurlijk een goede ploeg, waarvan je weet dat je daar ook tegen goed moet spelen om van te winnen. We begonnen aardig. We hadden een goed plan tegen een start in de wedstrijd. En daarna brachten ze pan in. En, uh, ja, daar hebben we eigenlijk uh, geen antwoord op kunnen geven. Die, uh, ja, die gooiden fantastisch en uh, uiteindelijk hebben we geen, uh, geen hit meer geslagen. slagen. Of één hit dan uh, eventjes toen hij erin kwam, daarna helemaal niks meer. Ja goed, daar zijn we een aantal goede uit gehad. En, uh, als je verliest uh, is natuurlijk altijd even de teleurstelling en uh, dat, is ook, uh, dat is ook helemaal niet erg. Uh, morgen trainen we weer en uh, dan zorgen we dat... Uh, ja, dat alle gezichten weer de goede kant op staan... Eh, zodat als we de wedstrijd tegen in Australië ingaan... dat iedereen weer gemotiveerd is, vol vertrouwen om, om die wedstrijd te winnen. En dat duel met Australië is dinsdag. Oranje moet winnen om naar de tweede ronde te gaan. polstok Hoogspringster Jennifer Sir heeft bij de Amerikaanse atletiekkampioenschappen het wereldrecord Polstok-hoogspringen indoor verbeterd. De Olympische kampioenen kwamen in Elbuquerque tot een hoogte van 5,2 meter. 2, precies 1 centimeter hoger dan het vorige record dat in handen was van de Russische Yzinbayeva. In Gothenburg zijn de Europese indoor-atleten begonnen aan de laatste dag van het Europese kampioenschap. en die houtkamp, welke Nederlandse deelnemers krijg je vandaag te zien? Later vanmiddag de Schippers en Jamil Samuel op de uh, 60 meter. Halve finale en hopelijk ook finale. Maar we hebben nu in actie Elko Sint-Nicolaas op de 60 meter hoorde. Heeft hij al gelopen op de Meerkamp, de Zevenkamp. Het is een vijfde onderdeel geweest, 7-91. En Pellerietveld 7-93 op de 60 hoorde. Elko Sint-Nicolaas is op weg naar een gouden medaille. Staat eerste na vijf onderdelen. Uh, Pellerietveld 11e, maar die eerste plaats is prachtig van Sint-Nicolaas. Wordt ook wel een beetje verwacht. Nu het ook hoog springen, dat is zijn en beste onderdeel. En daar moet hij echt het verschil gaan maken. Polstuk Hoogspringen dus nu onderweg. Elke Sint Nicolaas op weg naar een gouden medaille. Feyenoord moet vandaag in het spoor zien te blijven van PSV en Ajax. De Rotterdammers spelen straks om half 1 uit tegen NEC. In Nijmegen verslaggever Frank Wieland. Frank is een beide teams op, sterk, op volle sterkte. Op nagenoeg volle sterkte. NEC is op uh, volle sterkte. Speelt met dezelfde elf als vorige week tegen Willem. Tweede uitwedstrijd uh, gewonnen daar. En Feyenoord speelt met tien van de elf zelfde... als waarmee het vorige week PSV uh, versloeg. Martins Indy, vorige week geblesseerd uitgevallen... met een hamstring uh, kwetsuur, is deze week nog niet fit op zijn plaats. Speelt uh, uh, Nelom als uh, linksback. Verder zijn het de bekende namen bij uh, Feyenoord... dat vandaag afstand kan nemen van Twente. Dat gisteren verloor van Ajax. Utrecht verloor vrijdag. Al van Vitesse. En Feyenoord bij winst sluit het inderdaad aan bij PSV en Ajax in de strijd om de landstitel. Maar ja, het moet wel eerst even gebeuren. Vast, je vast spelen in de top 4 zal al heel mooi zijn voor Feyenoord. Dus dat afstand nemen van Twente en Utrecht, daar draait het om. En hetzelfde geldt voor NEC, dat zich ook voor de Europa League Playoffs wil plaatsen. En daarvoor moet het eigenlijk ook vandaag winnen in eigen huis van Feyenoord. Slot van deze uitzending de hoofdpunten van het nieuws. Het toezicht op de kinderopvang is ruim twee jaar na de Amsterdamse zedenzaak... in tientallen gemeenten nog onvoldoende. GroenLinks hoopt vandaag op het partijcongres in Utrecht op een nieuwe start. En goed nieuws voor de olifant op een conferentie in Thailand. De Thaise premier heeft aangekondigd dat ze de handel in Ivoor wil verbieden. En dit was het uitgebreide NOS Journaal, straks de perstribune van Max. Je bent ondernemer.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 Vanavond om tien voor half negen. Bij de VPRO op Nederland 2. Zonnepanelen. Voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl. Cheap tickets. Boek je razendsnel op cheaptickets.nl. Dit is Radio 1. Max, Welkom bij deze gesconferentie. De haal nog hier over de Het is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. We kijken terug en vooruit, terug op de afgelopen sportweek en vooruit. Te gast dit uur, Leontien van den Bos, hoofdredacteur van het weekblad Margriet. Blad viert zijn 75e verjaardag. Na ene, Marcel Brans, technisch directeur van PSV... TV Russen Centrum van Gouwen is er natuurlijk als elke zondag met Cassie kijken. Waarover om? Ja, er lijkt een nieuwe trend in TV-land te zijn opgedoken. Namelijk generatieconflicten. We zien het eigenlijk overal, ook bijvoorbeeld in de politiek met 50 plus. Maar nu dus ook op de buis. De ouderen tegen de jongeren. Dat straks in Cassie kijken. En vliegende kippen Zul van der Wart natuurlijk ook op pad. Zul, waar ben jij? Ik ben een fleuter bij de hardloopschool van Roop Druppes. Roop was uh, ooit een Europees ja, nou, Je weet het, uh, dat toernooi is nu gaande. Daar praten we met hem over, maar ook over zijn uh, nieuwe toekomst, de hardloopschool. En om half één begint in Nijmegen de voetbalwedstrijd NEC Feyenoord. Vragen, deperstribune.nl of via Twitter, hashtag perstribune. Tot twee uur, de perstribune. Max. Leontien van den Bos, Goedemiddag. Goedemiddag, hoofd. van, hoofdredacteur van Margriet. Sinds een jaar of vijf inmiddels? Vier en een half. Oké. Okay. Uh, 75 jaar bestaat dat blad. Wordt het uitbundig gevierd? Wordt het groot feest? Een jaar lang. We zijn eigenlijk uh, meteen maar begonnen in januari. Er uh, zijn postzegels uitgebracht. We hebben binnenkort een uh, feestavond in het Concertgebouw in Amsterdam. Met de abonnees, de lezeressen. We hebben een uh, actie met het ook jubilerende Frans Hals Museum. Wat ik maar wil zeggen, alles wat jubileert, daar jubileerden we tegelijk mee. Mooi. Maar hoe kwam jij bij dat blad terecht? En notabene als hoofdredacteur. Ja, daar gaan we het bladen aan vooraf. Ik uh, was hoofddirecteur van Flair, van Yes, van het maandblad Kinderen. Ik heb ook gewerkt voor een uitgeverij in gesponsorde bladen. En daarvoor heb ik ook voor de klas gestaan. Ik heb Franse taal en letterkunde gestudeerd. Ach, jee, dat is een hele andere tak van sport andere tak van sport, maar ik zeg altijd het gaat over taal, het gaat over communicatie en het gaat over diepgang. En die drie pijlers kun je heel goed gebruiken bij Margriet. Ja, maar nooit spijt gehad van die mooie opleiding in de Franse taal en literatuur en letterkunde om daar toch op zich dan niks mee te doen. Ik lees veel Frans. Ja, wat lees je? Ik lees heel veel proest, wat ja. ik op mijn achttiende niet begreep en nu wel. Nee, wij, wij lazen maar lekker Bonjour Tristesse, Françoise Sagan. daar was je snel doorheen en dan, ja. begrepen, dan kon je nog iets van begrijpen. Tien van die boeken en was ja. je lijst uh, snel ja. klaar. Ja. Ja. Nee, ik betreur het niet, want ik vind het een geweldige baan uh, die ik uh, mag doen ja. voor Margriet. Hoe ben je daar terecht gekomen? Te ik denk wel eens dat het komt doordat ik als achtjarige al in kleermakers zit de achterkant van Margriet zat te lezen. Wat las je dan? Margriet de achterkant, ja, familie de, achterop. Oh ja, natuurlijk. Dat was jarenlang de strip op de achterkant, ja. En dan zat mijn moeder uh, Margriet te lezen... en dan mocht je haar niet storen. En dan zat ik voor haar en dan was ik gebiologeerd door de achterkant... en later Margriet weet raad. Ik las alles wat ik maar kon lezen in Margriet. Dat was het blad dat wij thuis hadden. Ja, ja zo gaat dat. Maar dan, dan ben je nog niet de hoofdredacteur. Uiteindelijk word je, nee, word je nee. dus hoofdredacteur van dat van blad... waarvan je als, als lezer kennis maakte met de achterkant. Dat is natuurlijk achteraf gezien heel erg grappig... Ja. Um, ik denk wel dat, uh, nadat ik een tijdje voor de klas had gestaan... Uh, en ik merkte dat ik elke avond zat te schrijven... dat ik uh, tegen mezelf zei op een gegeven moment... misschien moet je daar iets meer mee gaan doen. En toen ben ik eerst in de dagbladjournalistiek terechtgekomen. Als freelancer. Later mocht ik de uh, theaterpagina doen. En van het een kwam het ander. En toen ik eenmaal kennis maakte met tijdschriften... ja, toen verloor ik mijn hart... Ja, maar, maar ben je als hoofdredacteur ook de doelgroep? Ik bedoel, je, je moet weten voor wie je schrijft, voor wie je doet. Ja, je moet weten voor wie je schrijft en voor wie je doet. En zo is het. Je moet affiniteit hebben. Als je dat niet hebt, is het een stuk moeilijker. Je moet mij geen computerblad laten doen. Maar uh, ik heb heel veel affiniteit met, uh, met de doelgroep van Margriet. Kun je een uh, voorbeeld geven? Wat is dan die affiniteit? Hoe ziet die eruit? Wat ik uh, heel erg mooi vind uh, aan, uh, aan Margriet Lezergessen is dat het volgens mij een groep is die de hele boel in Nederland overeind houdt. Een soort uh, uh, optimistisch. Uh, uh doordouwers, in de goede zin van het woord, nuchter. En ik denk altijd, als de banken omvallen in Nederland... dan toch niet de Margriet Leesengest, want die gaat gewoon door. Dat is een multitaskende, optimistische vrouw. Ik meen haar te mogen herkennen na al die jaren. En ik ontmoet ze heel vaak, dus ik ken ze wel. Ja. Echt uh, goed. We gaan even terug in het uh, verleden, want... Um... Het is een rijke geschiedenis in 75 jaar. Het archief voor beeld en geluid, Er zijn wat uitspraken bewaard gebleven... van mensen die toen nog hoofdredactrice werden genoemd. Hè? Legendarisch, hoor. En ook van trouwe lezeressen trouwens. Uh, opvallende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de redactiebezetting... door Dolle Mina's in 1970. De overgrote... De informatie die de vrouw dus krijgt in die bladen is toch meestal over. Uh, nou ja, breipatronen, lekkere uh, recepten enzovoort. De redactie van Margriet in Haarlem kreeg de Nationale Jaarprijs voor de tijdschriftjournalistiek. Hoofdredactrice mevrouw Hanni van den Horst is me oprecht blij met de prijs. We willen niet over de hoofden van de vrouwen die Margriet lezen heen schrijven. We hebben respect voor het andere ontwikkelingsniveau... van grote groepen van onze lezeressen. En eh, dat is vaak heel moeilijk, omdat eh, veel mensen de neiging hebben... om ingewikkelder te communiceren met een ander dan wat wenselijk is. Hoe maken we de slaapkamer schoon? Wel nu, we beginnen met de beddenboel. Dat zijn geen lessen voor een toekomstige huisman... maar waren de onderwerpen in de beginperiode... van het het weekblad Margriet. Velen vinden de inhoud nogal tuttig. De trouwe lezers bestrijden dat. Ik vergader heel veel, ik werk de hele dag. Dan gaat het eigenlijk nooit gewoon over huistuin en keuken dingen. En ik vind het dus ontzettend lekker om zo nu en dan gewoon iets over het dagelijks leven. Wij zijn gewoon een huisgenoot, we weten het al. Want als we op het moment dat we op de mat vallen... En dat heb ik zelf ook. Als ik een blad pak, dan denk ik, eventjes lekker. En ja, als het hele gezin dat, uh, dat heeft, dan ben je, ja, ben je toch een huisgenoot. Deze week in Margriet werkt een relatie waarin de ene gelovig is en de ander niet. Twee stellen vertellen openhartig over hun problemen, twijfels en oplossingen. Nu in de winkel. Daar komt wat voorbij, uh, Leontien. Ja, leuk. De hoofdredacteur, Leontien van der Bos. Ja, dat ja, is leuk. Uh, aan de andere kant, ja, in die traditie sta je dus. Hoe hoog is de oplage vandaag de dag? We verkopen er iedere week ruim 200.000. Verdeeld over twee derde abonnees, een derde losse kopers. En daarmee bereiken we een ruim anderhalf miljoen lezers, en ook uh, lezeressen in Nederland. Het wonderlijke feit doet zich voor... dat daar ook veel mannen bij zitten. Het is wel eens berekend. Van die anderhalf miljoen 280.000 mannen... nou, daar zou menig mannenblad heel erg blij mee zijn. En uh, we krijgen ook vaak brieven van mannen... die dus heel graag meelezen en die zeggen... ja, ik begrijp mevrouw beter als ik mag lees. <laughs> ik begrijp de gevoelswereld van uh, ja. mevrouw. Hoe hou je hoofd boven water in crisistijd? Want het zijn toch slechte tijden. Ik bedoel, merken jullie aan, aan de adverteerders dat er uh, toch een teruggang in zit? We merken dat uh, adverteerders uh, af en toe voorzichtig zijn met hun uitgaven. Daar merken we het aan. We merken ook dat het voor sommige lezeressen uh, uh, toch een heel ding is... om een abonnement uh, vast te houden. Dan krijgen we brieven van, vind het echt vreselijk jammer... want we zijn al zo lang, maar we moeten gewoon toch wat meer op het geld letten. Daar merken we het aan. We proberen dus ook uh, vooral de lezeressen tegemoet te komen... door te zeggen, ja, dit is niet de leukste tijd... maar nou, we geven tips, we geven adviezen en uh, ja... We merken dat dat wordt gewaardeerd. Goed. Zelf hè, uh, hebben we jou gevraagd, kies eens een nieuwsmoment van deze week. Waar kom je dan op uit? Ja, ik heb een heel mooi interview gelezen in de Volkskrant... met uh, Sanne Kloosterboer over haar uh, gehandicapte dochter van zeven, jaar. En dat uh, ja, vond ik echt een indrukwekkend interview. Ja, ze heeft een boek geschreven, Wonderkind, hè? Ja, ja. het boek heet Wonderkind en dat, uh, dat gaat eigenlijk over... Uh, niet alleen haar kind, maar ook vooral het ja. totaal veranderde leven van Sanne zelf. Sanne was uh, onlangs de gast op Radio 1 om te vertellen over haar situatie. Uh, bij mijn dochter is het natuurlijk zo, en bij dit soort kinderen in het algemeen... dat je eigenlijk geen perspectief hebt. De zorg wordt eerder zwaarder dan lichter. Dus je hebt ook niet iets om naartoe te leven. Dat is heel lastig om je daartoe te verhouden... om, uh, om dan nog uh, om je eigen toekomst zonnig in te zien. Ja, Sanne Kloosterboer over JL, zwaar gehandicapte dochter. Uh, nou, is er is heel veel nieuws. Je, je komt hier echt op uit. Wat beweegt je? Nou, het liep een beetje samen deze week, want uh, er was ook het nieuws... Uh, dat ze met uh, op handen zijde bezuinigingen in de zorg... Uh, de kans bestaat dat uh, bewoners van groepshuizen daar niet mogen blijven. Hè? Dus zwaar gehandicapte bewoners die moeten weg. Ja, waarom raakt het mij persoonlijk? Mijn zusje is uh, zwaar gehandicapt, woont in zo'n groepshuis... Ik zie wat daar een, een geweldige, liefdevolle opvang voor haar is. Uh, ik ben met heel veel ouders, zusjes, broers... bezorgd over wat er gaat gebeuren. En ik vind ook dat hier helemaal niet verder bezuinigd mag worden. En dat ook een uh, Sanne Kloosterboe moet kunnen rekenen op zorg. Ik vind dat Nederland in de eerste plaats moet zorgen... voor haar bewoners die het niet zelf kunnen. Is het een onderwerp voor Margriet? Absoluut. Ja, ja. Dat, dat, dat kan terugkomen. Ja, ja. ja, we hebben er ook al aandacht aan besteed. Want uh, een jaar geleden was natuurlijk ook uh, het persoonsgebonden budget... heel erg in de plakstelling. Daar hebben we ook aandacht aan gegeven. En uh, wat we dan doen is niet uh, het moet zus of het moet zo. Maar we laten heel veel vrouwen aan het woord die ermee te maken hebben. Als u vragen hebt aan uh, Leontien van der Bos, hoofdredacteur van de Margriet... stel ze gerust, deperstribune.nl of via Twitter hashtag perstribune. De perstribune. Een paar zaken die opvielen in de media. Catherine Kiel krijgt deze week weer met een eigen blad uh, een gezicht in de kiosk. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Gezond Nu ligt deze week het blad Catherine Nu in de winkel. Catherine Kiel schrijft al langer voor dat blad en na het abrupte einde van haar glossy. Catherine hoefde ze over dit aanbod niet lang na te denken. Nou ja, dat vond ik natuurlijk zo leuk. Ja, ik heb graag ja gezegd. Uh, waarin je eigenlijk zou kunnen zeggen dat dit blad een talkshow is... maar dan geschreven. Dus ik laat allerlei mensen die ik ontmoet heb... die laat ik aan het woord en ik probeer om een soort link te maken... tussen de generaties. Als de mensen het leuk vinden, en dat hoop ik natuurlijk van harte... dan gaan we het misschien nog wel een keer doen. Maar in principe is het één keer. Ja, Leontier van der Bos, is dit iets wat je in de gaten houdt... als hoofdredacteur van Margriet? Wat verschijnt er om me heen? Tuurlijk, je houdt alles in de gaten wat op tijdschriftengebied gebeurt... maar ook op merkgebied rondom de bladen, want alle bladen zijn natuurlijk merken geworden. Um, en dat geldt ook voor Margriet. Ik vind het een uh, bijzonder uh, dapper initiatief. Ja. Uh, en uh, ik, je hebt er lef voor nodig om een uh, nieuw tijdschrift te beginnen. Maar ik roep altijd ja, hoe meer tijdschrift, hoe beter. Het houdt elkaar scherp. Ja. ja, tuurlijk. Maar ja, je krijgt er misschien ook een concurrent bij. Ja, maar ik denk dat Margriet een sterk blad is. Die kan echt wel een stootje hebben. En ik denk altijd als er ruimte is voor meer... dan uh, houdt het iedereen gewoon uh, alert. En uh, zo ook Margriet... Maar het is wel een moeilijke tijd om te starten nu met een nieuw tijdschrift. Dus ik wens haar veel succes. Het Franse tijdschrift Numéro magazine eh, heeft voor een fotoreportage een blank model bruin geverfd. Het blad krijgt daar nu een hoop kritiek op van mensen die zeggen, hoho, ho, dat is discriminerend. Volgens hen had het tijdschrift beter gewoon een donker model kunnen inhuren. Volgens Numéro gaat het om een artistiek statement van de fotograaf, Leontine. Wat eh, kan in, Margriet, denk je? Nou, die zou, ik zou dat niet doen. Ik zou het ook niet overwegen. En ik vind het ook helemaal niet nodig. Ik vind het effect bejag. Ja, Reageren lezers, lezeressen op foto's? Jawel, Toch, ze uh... reageren op foto's. Ze reageren sowieso heel veel. Ja. Het is eigenlijk een soort gesprek ja. wat je hebt met de lezeressen, denk ik wel eens. Er wordt echt heel erg opvallend veel gereageerd. En dat geeft mij altijd het gevoel dat, ja, als je Bagriet leest... hoor je ook een beetje bij een community en bij een dat club... He? Community. Ja, bij een community. Ik nou, dat kreeg wel zeggen... heel erg management uh, 2013. Ja. ja, maar het is ook iets waar je, je blijkbaar heel erg bij thuis voelt. Als we dingen organiseren, zijn het mensen die willen meedoen. Omdat ze denken dat is met gelijkgestemde. Ik vind dat ja. gezellig, ik vind dat leuk. Ik denk dat er zonder community uh, nooit uh, een Margriet Winterverde had kunnen ontstaan. Waar je dat natuurlijk mensen uh, komen, Ja, oh, dat is echt dat saamhorigheidsgevoel ja. van uh, wij zijn liber. Uh, die bellenlezers, maar dat is de zomerweek. Daar komen wij nog over te praten, hè, over die bellen. Even zo. Als je dat wil, prima natuurlijk. Nee, maar de, de Winterfair, die mensen hebben heel erg het gevoel van... Uh, wij horen ergens bij. Ja, als je, als je in één week 70.000 lezers mag ontvangen, dan uh, is er iets meer aan de hand dan alleen uh, het blad is zo leuk. Ja. Dan heb je inderdaad het gevoel dat daar iets gebeurt uh, waar jij uh, van gaat genieten. Dat dat brede programma aansluit ja. bij wat je leuk vindt. En ja, dat krijgen we ook terug. En het is ook altijd een vreselijk groot en uh, fantastisch feestelijk gebeuren. Dus ja. Deze week werd bekend dat komende zomer een markante hoofdredacteur afscheid neemt. Johan Derksen stopt als baas van het blad Voetbal International. Hij wordt opgevolgd door een duo Tom van Hulsen en Thijs van Vegel. En die laatste, Thijs, reageerde deze week op Radio 1. Johan zit hier 36 jaar en hij is uh, 13 jaar uit behoofd uh, in zijn eentje hoofdredacteur van VI. En toen was eigenlijk VI uitsluitend een tijdschrift. Maar er is natuurlijk in de tussentijd ook door uh, ja, alle digitale ontwikkelingen op het internet zoveel veranderd... dat het voor de hele organisatie hier uh, het er ook wel om vraagt om, nou in dit geval twee mensen te nemen. Met hele duidelijke taakverdeling, dat wel. Derkse blijft wel betrokken bij VI, onder andere als columnist. En hij blijft ook gewoon in het gelijknamige televisieprogramma te zien. Leontien, zou dat kunnen bij Margriet? Twee kapiteins op één schip... Duur. Dat vind ik een uh, moeilijke vraag. Ik denk dat uh, het op zich wel kan, maar dat je dan wel een soort verdeling moet maken. En ik zou dan zelf denken aan een verdeling uh, blad en overig. Want overig is zo groot geworden. Uh, Margriet is natuurlijk een merk. Dus mm. je hebt je evenementen, je hebt je andere uitgaven. Je hebt Work for Women, dat is een uitzendbureau. Dat is een hele andere tak, maar valt wel onder Margriet. En ik zou die verdeling geloof ik best wel aandurven. Ja, ja. Het is wel een uithangbord, zo'n Johan Derksen. Ja. Je hoeft helemaal niet met blad te bemoeien. Ja. Iedereen weet waar die van is en ja, waar die voorkomt. Ja, ja, dat is zo. Dick Molman, grote baas van de uitgeverij Sanoma... dat is jouw baas eh, trouwens, zei deze week in NSC Handelsblad... dat zijn bedrijven achteraf gezien te veel heeft betaald... voor de televisiezender van SBS 6. Toen de uitgever anderhalf jaar geleden samen met John de Mol... een miljard euro betaalde voor SBS... had men niet verwacht dat de kijkcijfers en dus de inkomsten... zo laag zouden blijven. Dolman, uh, Molman moet ik zeggen... Het is dik en geen margriet. Molman zegt nog wel achter de aankopen te staan. Ja, praat jij met die, met die uh, mensen over bijvoorbeeld nou Margriet op televisie? Jawel, dat, dat zou maar... heel goed kunnen ja, ja, ja, natuurlijk. Daar ja, ja. zijn we ook mee bezig. Ja? Ja, ja. dus ik zou nou, ja. zeggen, volg, volg, ja, volg de ontwikkelingen. Leg ja. uit. Vertel. Ja. Nee, we zijn uh, in, uh, inderdaad uh, aan het kijken wat voor uh, formats mogelijk zijn, wat voor samenwerkingen denkbaar is. En dat is een hele leuke nieuwe ontwikkeling waarvan ik denk: ja, tuurlijk. Ja. Kijken wat mogelijk is. Ja, ja maar je kunt zo'n blad natuurlijk visualiseren ja. met, uh, met behulp van uh, ja. de camera. Nou, is wel, uh, SBS is in een vrije val, hè? zaterdag in het ja. AD heb je gezien. Nou ja, wie weet, wat, uh, wie weet wat Margriet eraan kan verbeteren. Ja, maar hoe ga je Margriet uh, visualiseren? Nou, ik denk dat je in ieder geval dicht bij je pijlers moet blijven, altijd. Je het merk staat voor een aantal pijlers waarvan je zegt... nou, die mogen niet ontbreken. Dat is eerlijke human interest, dat is mode beauty, dat is reportage... dat, zijn, uh, dat is een bepaalde manier van nieuwsgaring die niet uh, uit is op uh, effect. En ik denk, als we dat kunnen, en, uh, dan denk ik dat je uh, een heel eind komt. Pilotproefprogramma ja. proefprogramma al gemaakt? Ja. Kijk. Dan, dan moeten we nu gewoon even zeggen, wanneer is de eerste uitzending te zien? Nee, dat, uh, dat ik hou u absoluut op de hoogte, ja. maar het is nog onbekend. Okay, ja. Maar, maar, het, maar het komt, het... Uh, die samenwerking is uh, absoluut uh, ja. uh, aan de gang. En dat, dat wordt dan SBS? Ja, maar het is uh, niet gezegd dat wij altijd alleen van SBS uitgaan. We gaan in de eerste plaats ook uit van wat maakt magie sterk en wat hoort erbij. Maar SBS is een hele goede ingang. Onze vliegende kip. Uh, Jules van der Waart op pad, zei hij bij een uh, bekende Rob Druppers. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ja, ik ben bij Rob Druppers, zijn hardloopschone Fleuten. En je hoort nu Ruben Dekker, een uh, sportbegeleider van, uh, van de KNVB. Rob, uh, ik zie hier een man of 50, 60 voor me staan. Die krijgen hardlooplessen van jou. Uh, ja, we zijn uh, een hardloopacademie en uh, ook voor uh, loopgroepen geven wij begeleiding. Niet alleen maar uh, proberen we uh, topsporters uh, op te leiden, maar ook uh, beginnen we aan de basis. Dus uh, dat is wat hier gaande is. Ruben Denker is nu bezig, maar wat is hij? Sportpsycholoog? Hij is sportpsycholoog en uh, hij vertelt wat meer over de psyche tijdens het lopen en uh, wat daar allemaal uh, kan gebeuren. Je bent zelf een hardloper geweest, 800 meter, uh, ja, Europese Indokampioen geworden, wereld, wereldrecord op de, op de 1000 meter. Waarom kun jij dit, die mensen niet leren? Nou ja, dit is een vak op zich. En, uh, ik, ik weet wel natuurlijk wel wat er uit ervaring bij mij gebeurd is. Maar en, uh, iemand die daarvoor geleerd heeft, die kan dat beter onder woorden brengen. Je bent sinds kort begonnen, sinds een halfjaartje. Als ik zou zien aan de opkomst, dan gaat het goed, denk ik. Nou ja, kijk, hardlopen is, is redelijk booming in de, in de hele wereld eigenlijk wel. Er zijn uh, ruim zes miljoen mensen die af en toe wel eens hardlopen. En uh, ja, het bedrijf ben ik uh, eigenlijk midden in de crisis gestart en het, het gaat goed. Loop je zelf nog veel hard? Ja, eigenlijk nog maar één of twee keer in de week. Ik, uh, ik geef heel veel training, ook, hè, ook aan andere topsporters. Dus ik ben de hele dag met sport bezig en uh, ik maak lange dagen. En de tijd om zelf te lopen, dat ontbreekt vaak. Zullen we nog heel even naar hem luisteren? Ja, En toen zei hij letterlijk op het eind van, ik heb al die mooie clubs gespeeld, maar ik heb nooit dat shirt aangehad. Dus dat zeggen we iets van, volgens mij het allerhoogste in zijn discipline gehaald. Deze mensen gaan zo meteen hardlopen. Heb je één tip voor ze? Ja, een belangrijke tip altijd als je gaat, gaat lopen... een afstand lopen, een 5 en een tien kilometer met een klok. En uh, wat, de, wat de fout is die de meeste mensen maken... is dat ze gewoon te snel beginnen. Dus begin rustig en geniet ook van het lopen. Zeker op dit niveau. Het is beter om op te bouwen dan jezelf... van aan tijd tegen te komen. Ja, duidelijk. Ja. Gaan we in deel 2 wat verder praten. Is goed, dank nee. Gilles van der Wart en Rob de Ruppers. Frank Wilaert, NEC tegen Feyenoord, de half 1 wedstrijd. Vijf minuten onderweg, het is nog 0-0. En uh, de NEC heeft in die eerste vijf minuten voornamelijk de bal gehad. Maar de eerste dreigende voorzet kwam toch echt van Schaak. Alleen vond hij niet de pellen als eindstation... Maar een van de verdedigers van de Nijmegenaren. Feyenoord kan zich vandaag vast in de top 4 spelen. Namelijk afstand nemen van Twente en Utrecht. Op zes punten van die twee komen en dan staan ze vast in de top 4. Maar als ze winnen vandaag in Nijmegen... staan ze ook heel kort achter PSV en Ajax... en doen ze dus nog volop mee in de titelstrijd... Iets wat niemand direct had verwacht van Feyenoord. Met al die ploegen die daar voor in aanmerking kwamen... hebben we het langst geen rekening gehouden met Feyenoord. En of we daar wel mee rekening moeten gaan houden, dat zullen we vandaag zien. Feyenoord is een ploeg in vorm. Van de laatste vier wedstrijden er drie gewonnen. Maar dat geldt ook ongeveer voor NEC. Van de laatste vijf wedstrijden er vier gewonnen. Kortom, deze twee ploegen zullen zeker in Nijmegen vandaag aan elkaar gewaagd zijn. En dat zie je ook. Ze opereren allebei bijzonder voorzichtig. Feyenoord nu in balbezit. Balletje breed achterin van Matthijs naar De Vrij, die vandaag wel kan spelen... ondanks dat hij van de week uh, klachten had op de training. Eén training moest overslaan, maar uh, de laatste training gewoon kon meespelen. En dan is Ronald Koeman van het soort, en zo hoort het ook te zijn. Als je de laatste training volledig mee kan doen... dan kun je ook de wedstrijd tegen NEC uiteindelijk gewoon spelen. Tot nu toe alles heel voorzichtig in de Goffert, en het is 0-0. Leontien van der Bos, hoofdredacteur van Margriet. Het L-woord het is gevallen, libellen. Uh, uh, ook een heel groot vrouw, groter denk ik dan Margriet in Nederland. Ja, ze ja, is eigenlijk al jarenlang iets groter dan Margriet. En uh, het wonderlijke is en het bijzondere is dat die twee schepen al jaren, dus ruim 75 jaar naast elkaar varen. Ja. Wat is het verschil tussen beide bladen? Nou, leuke vraag die oh. uh, ongeveer iedereen altijd stelt. Ja. Uh, Vind je dat vervelend? Nou, ik vind het niet vervelend. Maar ik vind het altijd leuk om het antwoord aan lezeressen over te laten. Ik wil zelf ook wel een antwoord geven. Um, er is geen verschil. Dan kun je ze ook samenvoegen. Nee, want dan zouden we heel wat lezeressen en uh, adverteerders mislopen. Maar ik zal het even toelichten. Uh, maar is puur een commerciële overweging? Nee, een heleboel vrouwen kiezen. En dat heb ik uh, onderzocht. En dat is een, eigenlijk een heel uh, verrassende uitslag. Uh, je kiest wat je vroeger ook thuis las, omdat je moeder het las... ben je het zelf gaan lezen. En dat is of Margriet of libellen, En uh, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Hè, dus uh, een, een leven lang kun je zeggen... Uh, gaat iemand met die traditie, ofwel uh. libellen ofwel Margriet, uh, uh, door... En dan is er daarnaast een groep en die leest uh, hartstochtelijk beide bladen. En als je nou aan die groep vraagt, wat is het verschil? Want u leest ze allebei. Dan zeggen ze, nou, ik weet het niet, maar ik vind ze allebei leuk. Hm. En dat is natuurlijk de magie dat twee fantastische grote bladen zo naast elkaar bestaan. Dat uh, zie je niet in het buitenland. Nee. Nou, uh, dan uh, stoppen we nu over libellen. Heb, he, hebben jullie als uh, redacteur en een hoofdredacteur van Margriet wel een eikpersoon? Uh, heb je iemand voor ogen voor wie je schrijft? Want uh, het, het kan van moeder ja. op dochter overgaan. Ja, nou je bent, je bent natuurlijk... Uh, Magriet is van, is van nu en is al die jaren altijd van nu geweest. En is ook in 2013 van nu. Dus die vrouw die verandert mee. En die vrouw die, uh, zien wij niet als eikpersoon. Dat vind ik eigenlijk te beperkend. Hè, van Annelies uit Amerongen uh, van 32. Uh, dat doen we niet. Maar wij uh, hebben wel een heel goed beeld van haar. Want hoe en... ziet de Margriet-vrouw er dan uit? Kun, je, kun ja. je wel een beeld op de radio geven van haar? Ja, kan ik wel geven. Um, zij is een, uh, een vrouw die heel erg veel belang hecht aan uh, gezin. Aan vriendinnen. Aan haar part baan. Ze heeft een modaal inkomen meestal. Uh, het is een positief en nuchter ingestelde vrouw... die vaak uh, iets uh, op vrijwilligersgebied doet en die erg van aanpakken is... En uh, ja, ik noem maar wel eens het cement God, van de samenleving. De ideale mevrouw die je Eigenlijk wel, ja. Nu. Nou, het is een vrouw waar je niet zoveel over hoort. Nee? Maar die dus wel uh, zorgt dat het allemaal doorgaat, dat het goed loopt. Zowel in haar gezin als daarbuiten. Als er iemand ziek is in de straat, dan heeft ze daar ook oog voor. Het is een, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, iemand die ervoor zorgt dat het in de maatschappij uh, goed loopt. Zou, maar, maar dat zou dan toch betekenen dat mensen die geen baan meer hebben, omdat ze... Uitgewerkt zijn of om wat voor reden werkloos zijn geworden. Dus niet alleen door leeftijd, maar door, door gewoon arbeidsomstandigheden. Maar die kunnen wel de uh, Margriet blijven lezen. Ja, dat blijft ze wel aanspreken. Ja, dat blijft ze aanspreken, omdat het daarvoor. Een, de onderwerpen zijn algemeen, zijn voor alle leeftijd. Dat is onze grootste uitdaging. En daar werken we ook hard aan om alle vrouwen uit te nodigen uh, om zich thuis te voelen binnen Margriet. En uh, je moet niet vergeten dat behalve het blad... zijn er natuurlijk een heleboel andere mogelijkheden... ook om je bij Margriet thuis te voelen. Uh, over een paar weken hebben we theater op tafel. Dat is nieuw. En dat daar komen een... heel veel lezeressen op af. Dat is eigenlijk een, uh, een uh, event uh, waarbij... Mag ik je even onderbreken? Zeker. Uit Nieuws in Nijmegen gaat voor... 10 minuten onderweg en Feyenoord komt met het eerste schot op doel van NEC op voorsprong. Het is Boetius die even zijn directe tegenstander Bovenberg kwijt. is. Dat de, ja, je kan eigenlijk beter zeggen dat het andersom is. Filena met een prachtige steekpaas en dan kijkt Bovenberg even de verkeerde kant op. Boetius is al lang en breed uit zijn rug gestart en heeft dus alle tijd en ruimte om die bal voorbij Babels te schuiven. Feyenoord na 10 minuten in Nijmegen op voorsprong tegen NEC dankzij de goal van Boetius 1-0. Theater, had je het over? Theater op tafel op 23 24 maart. Wat we dan doen? Uh, de ene dag, de zaterdag... is uh, uh, in het teken van mode en beauty. Dus ook twee pijlers van Margriet. Op tafel, op lange tafels... zijn er uh, modeshows, er zijn ont ontmoetingen... er zijn workshops, presentaties. En een dag later... hebben we dan het boekenfeest. De, dat is natuurlijk een andere ja. pijler van Margriet. En dan uh, kun je uh, kennis maken... met uh, auteurs. Je kunt uh, workshops schrijven, volgen... Er zijn ook ontmoetingen, ook presentaties. En dat zijn twee feesten die we sinds drie jaar vieren. En dan zie je dus een bepaald onderdeel van je lezeressengroep... die daar ongelooflijk plezier aan beleeft. En dat heeft op zich minder te maken met het lezen van het blad... als het beleven van het merk. Ja, want dat merk heeft gezichtsbepalende rubrieken. Wat is, voor, wat is de, de gezichtsbepalendste rubriek? Ik denk dat de gezichtsbepalendste rubriek ja. uh, kan deze relatie worden gered is. Uh, dat is een rubriek die we al heel lang hebben en waar uh, vrouwen echt meteen mee beginnen. Uh, behalve vuil, ton uh, Sanne, die mag ik ook niet ja. vergeten. Maar we hebben een rubriek in Margriet die dit jaar 50 jaar bestaat. Dat is... En dat is goud voor uw brief. Oh ja. En dat blijft gewoon een van de populairste brieven. En wat, dat zou je eigenlijk kunnen zeggen... dat is uh, ja, uh, content van lezeressen in moderne uh, termen. Dat uh, is eigenlijk altijd uh, luisteren naar wat ja, andere lezeressen te vertellen hebben. En die rubriek is er nog steeds en die ga ik ook nooit weghalen. Nee, want uh, een hoofdredacteur wil natuurlijk wel een stempel op zo'n blad bladdrunk. Kan dat? Ja, je moet dat zeker ook doen. Ik denk dat, uh, wat is jouw stempel? Ik denk dat uh, de afgelopen jaren uh, Margriet zich heel sterk ontwikkeld heeft... van een uh, tijdschrift naar een merk. He, dus dat er een heleboel nieuwe uitingen bij zijn gekomen. He, zoals Theater ja. op tafel, zoals uh, Margriet Winterver... en met name het uitzendbureau. Wie had kunnen denken dat uh, Margriet zou kiezen voor uh, een uitzendbureau... voor vrouwen die heel graag willen werken... maar dat uh, niet zo goed aandurven of een drempel ervaren. En die kunnen via dit uitzendbureau uh, aan de slag. En dat heeft te maken met uh, ja, onze visie op vrouwen. Dat we vanuit hun kracht een, een blad willen aanbieden, ja. een merk willen aanbieden. En dat is dus niet veranderd in al die jaren. En af en toe wordt jouw functie overgenomen door een gasthoofdredacteur. Hè? Ja. Uh, onder andere Prinses Margriet, Mies Bouwman, Job Cohen, actrice Isa Hoes, het zangduo Nick en Simon. En elke gasthoofdredacteur heeft weer een eigen reden om ja te zeggen. Wij zijn nu in het uh, Sanema-gebouw, waar we net uh, de uitreiking hebben meegemaakt van onze Magritte. Uh, en ook heel toevallig uh, onze single, die op hetzelfde tijd uitkomt, uh, was eigenlijk ook een beetje, werd ook een beetje gepresenteerd. De belangrijkste reden om ja te zeggen was eigenlijk toen jullie zeiden we willen een mooi eerbertoon aan en Anthony maken. Ik dacht, oh, en toen zag ik kan me dingen vormen, ik ga mooie foto's uitzoeken, ik ga verhaaltjes. Maar uiteindelijk had ik gewoon eigenlijk bijna nul tijd. En jullie zeiden ook we moeten nu dingen beslissen en dan komt er een interview in. Wat ik eigenlijk het leukste nu vind waarom ik ja heb gezegd is dat ik ook wel mezelf terugkrijg als ik al die artikelen lees. Dat ik denk wauw, dat geeft me ook weer de kracht om door te gaan. Is Isa Hoes die, die was gasthoofdredacteur en die zag daar een manier in... om haar overleden echtgenoot Antonie Kamerling uh, te eren. Um, is dat vooral goed, zo'n gasthoofdredacteur voor de publiciteit? Of drukt hij een stempel? Je merkt dat er een groep uh, leesressen is die uitkijkt, reikhalzend uitkijkt uh, naar zo'n editie. En je merkt dat er ook een groep is, die is kleiner, maar die uh, zegt, nou, ik vind dat te veel aandacht voor één persoon. Dus je moet heel erg de balans zien te vinden. Je moet ook uh, daarin heel veel uh, variatie aanbrengen, zodat iedereen toch een moment heeft van, nou, nu is er iemand gasthoofdredacteur waar ik echt iets mee heb. Maar het vraagt echt wel een secure benadering, ja. ja. Uh, want het moet uiteindelijk iets opleveren, zou ik zeggen, ja. in, in positieve zin. Ja. Ja, dat, dat moet. Uh, je doet dat natuurlijk niet als dat niks oplevert. Wat wij wel merken is het... Uh, we doen het natuurlijk al jaren. niet is ermee begonnen. Uh, andere bladen doen het nu ook. Maar wat je merkt is het, uh, dat er toch wel uh, heel erg veel gereageerd wordt op zo'n editie. Dat we eens even helemaal uitpakken. Dat je ook dingen kunt doen die, die je anders niet doet. Job Cohen wilde heel graag uh, prinses uh, Maxima en prins Wilhelm Alexander interviewen. Kreeg daarvoor toestemming. En dat werd een uh, memorabel interview. En dat is natuurlijk toch uh, een heel mooi moment, ook voor Margriet, als dat gebeurt. Ja, als je zelf een lijstje moet maken van wie was nou de beste, de leukste, de interessantste gasthoofdredacteur? Wie zou je dan kiezen? Uh, nou, we noemen het Job, maar ik vond die editie heel bijzonder. Ik vond de editie met Mies Bouwman ook uh, indrukwekkend. Hm. Ik vond uh, Isa Hoes met haar uh, hele eerlijke verhaal... Nee, maar nu verhaal. ben je koning en geit aan. Je gaat ze nu allemaal noemen. Nee, oh, drie nu. Ja, drie. Maar wie zou je uitkiezen? Als je uit dat rijtje één ene moest uitlichten, ja dan toch Job, toch Job Cohen? Ja, ja. Want het was ook een uh, editie waarin uh, een heleboel verschillende aspecten van zijn functie toen nog burgemeester van Amsterdam ja. aan het licht kwamen en uh, in combinatie met uh, uh, dat interview wat gewoon uh, ja ontroerend mooi was, denk ik ja, daar kijk ik met ontzettend veel plezier op terug. Ja, nu de koningin hè? Ja. Dat zou mooi zijn. Die heeft alle tijd misschien straks. Dus als hij straks niet meer koningin is, of de ja, nieuwe koningin, ja, heel graag. Even een keertje gasthoofd of een mooi mooie interview met hem, wie weet. Ja, wie weet. Leontien van der Bos, zometeen uh, meer. En ook over het jubileum van uh, Margriet. Nu Ron Vergouwen, Kassie kijken natuurlijk. Vandaag gewoon, zij het al in het teken van jong versus oud. Dat is een nieuwe trend in tv-land, de generatiekloof. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Nu ouderen in Den Haag met de partij 50PLUS ook een stem hebben... lijkt Nederland steeds meer last te krijgen van een generatieconflict. TV-makers hebben die tegenstelling tussen oud en jong nu ook ontdekt. Man bij het hond kwam deze week bijvoorbeeld met dit subtiele item. Wij hebben vroeger geen jeugd gehad door die rotmoffen En nu pakken ze jouw oude daar ook nog af. En mevrouw, nou blijkt dat mensen zich kapot irriteren aan dit soort geklaag. Nou, ze zijn bezig om de jongeren tegen de ouderen op te stoken. En precies omgekeerd ook. Dit is de kop van Jut van de ouderen. Wat heeft u nou over ouderen te klagen? Nou, ze dringen altijd voor in de supermarkt. Nou, ik vind dat er heel veel bezuinigingen zijn waarover ouderen zeuren, Maar ze gaan toch al bijna dood. Woe! Ook grote tv-shows spelen steeds vaker in op deze Battle of Ages. Zo is sinds kort de Showbiz-quiz terug. Daarin draait het in deze nieuwe versie vooral om showbiz-weetjes... en twee strijdende generaties brandsteder. Ron en zijn zoon Rick. Team Ron tegen Team Rick. En mag ik heel even zeggen dat ik het heel dapper van je vind. Beetje onverstandig, maar toch heel dapper, ja. We door? Ja, die strijd tussen de brandsteders is wel heel erg ingestudeerd. Maar het geeft het programma net wel even dat beetje extra. Ik denk dat fans van Ik hou van Holland hier ook best een leuke avond mee kunnen hebben. Ja, al is het dan toch vooral Papa Ron. Die als oude rot in het showmastervak nog steeds weet hoe hij zijn publiek moet bespelen. A. Loretta Schrijver. B. Daphne Buntkoek. C. Eva Jinek. Wie is GEEN ex van Jeroen Pauw? Het had moeten zijn C. Eva Jinek. Zowel Loretta als Daphne zijn exen van Jeroen Pauw. Nu moeten we nog achter de namen van die andere 198 komen. Ja, en Ron kan het dan toch niet laten... om af en toe ook zijn zoon nog even wat wijze raad mee te geven. Maar jongen, ik zal je leren... dan weet je dat voor je verdere carrière... in repetities nooit alles geven. Kijk, dat is het. <lacht> RTL7 heeft sinds kort ook een programma... dat gaat over generatieconflictjes. Harry de Winter ontvangt in zijn talkshow... Talking about my generation. Oudere en jongere gasten om te praten over hun favoriete muziek. En dat levert nog best aardige TV op. Als je bijvoorbeeld zowel Kleine Vieserik als Mart Smeets aan één tafel hebt. Alex, laat even, laat even wat van Kleine Vieserik horen. Dan weet Mart bijvoorbeeld wie dat is. Het drama, ik hoef niet Ken je dit? Nee, maar ik vind het interessant. Ja, Oké okay, dan. Ik had al zo'n vermoeden. Het zijn de eerste woorden die jouw kinderen leren. Motherfucker. Okay. Ja, ik hoop het niet. Nee. En ook RTL 4 probeert generatieoverstijgende tv te maken. Onder meer met, jawel, weer een nieuwe talentenjacht. Dit keer een talentenjacht voor dansers. Waren bij de tv-hit So You Think You Can Dance alleen de groentjes welkom? Bij Everybody Dance Now is iedereen welkom. Van jong. Mijn naam is Luciano, ik ben 12 jaar. Ik dans al van 8 jaar. Tot oud. Maar of de ouderen hier nou net zo serieus worden genomen, ik weet het niet. De volgende 50-jarige danseres zweeft naar het podium met een wel heel bijzondere act. Hallo, daar? Penny ja. de Jager. Was het maar waar? Ja, ben je fan? Ja. Is de outfit gebaseerd op Penny? Nee, helemaal niet. Ook BNN heeft de generatiekloof als programma thema ontdekt. Vanaf komend weekend komt presentator Ruben Nicolai met Golden Oldies. Waarin hij op zoek gaat naar zingende 50-plussers. Die willen meedoen aan een, let op, rockconcert. Nee. Gita aansloeg dacht u, oh, waar ben ik aan begonnen? Dat is nog niet uit mijn tijd. Volgens mij gaat het prima lukken. Ja zeker. Jazeker, Bedankt. ik heb alle vertrouwen. Wie wil, die wil, Ja, heel mooi. Verschillende generaties worden op tv dus steeds vaker als aparte groepen neergezet. En het lijkt erop dat koningin Beatrix dat ook heeft gezien... En daarom speelt ze hierop in, bij haar troonsafstand. Zo zagen we deze week in een Breaking News persconferentie bij de NOS. Dames en heren, goedemiddag. Als comité willen we ervoor zorgen dat alle Nederlanders jong... Tot oud, dit historische moment samen gaan vieren. En dat is indachtig de wens van koningin Beatrix en ons nieuwe koningspaar om die gebeurtenis in gezamenlijkheid met elkaar te beleven. Ook paus Benedictus XVI maakte deze week plaats voor een nieuwe pausgeneratie. Opvallend genoeg peilde de Romeinse omroep RKK alleen de mening van de oude generatie katholieken. Want ja, die weten natuurlijk veel meer over die pauselijke toeters en bellen. Paus is genoeg meer maken, laten we dan maar rusten. Maar dat is niet volgens de traditie? Nee, maar ja, wat is traditie tegenwoordig? Laten die mensen allemaal trouwen. Dan hebben ze allemaal kinderen, allemaal geluk. Dus volgens u mag het celibaat overboord? Nee, ik weet het, zal ik eerlijk veranderen <kijkt> dat jij weet wat celibaat is? We kunnen dus heel wat aflachen en huilen om mensen van een andere generatie op de buis. Maar laten we ook vooral niet vergeten dat je ook heel veel van een andere generatie kunt leren. En daar heb je niet eens een tv voor nodig. <kijnt> Kassiekijken kijken met Ron Vergouwen. Alles wat Ron zojuist besprak is terug te zien op de website deperstribune.nl, onderdeel Kastie kijken. Frank Wilaert, N.S.C. Feyenoord. 22 minuten onderweg en Feyenoord staat voor in Nijmegen met 1-0 dankzij die goal van Boetius. En sinds die goal heeft Feyenoord het heft stevig in handen genomen. NEC staat voortdurend vast op eigen helft. Feyenoord hobbelt er een beetje omheen met ballen en al. En krijgt zo links en rechts wel wat schietkansen. Immers heeft een keer een tikje wild wat naastgeschoten bij Babos. Maar je ziet bij NEC dat ze aan het zoeken zijn naar de oplossingen aan de bal. Het duurt allemaal veel te lang. Feyenoord geen enkel probleem op dit moment met de ploeg uit Nijmegen... Daar hadden we ons toch wat anders voor, van voorgesteld dat het wat meer een wedstrijd zou zijn. Het is het op dit moment niet. Feyenoord is sterker en leidt 1-0. Leontien van der Bos, hoofdredacteur van het 75-jarig bestaande weekblad Margriet. Vraagje binnengekomen van Gijs van der Bruinhorst, de Margriet-dokter. In de jaren schrijft hij 1974 tot 94. 20 jaar. leuk. Ja, is leuk hè? Ja. En hij is al 43 jaar getrouwd, zegt hij, met Anneke Sandbergen, die bij jullie, Margriet, werkte als receptionist. Nou, kan het mooier. Nu de vraag: komt er nog een reunie voor oud-medewerkers? Oh, wat een leuk idee. Ik, uh, het lijkt mij eigenlijk een uh, heel goed idee als ik deze gerenommeerde ex-Margriet-artsen uitnodig voor een, uh, voor een lunch met mij op de redactie. En dan uh, gaan we eens van uh, gedachten wisselen over deze mogelijkheid van een reunie. Ja. Bij deze, van harte welkom. De uh, dokter is welkom. Ja, dat zijn allemaal rubrieken waar mensen direct naar grepen natuurlijk. Hè? Ja. Zo, uh, ja, je hebt allemaal je favoriete vaste onderdelen uh, natuurlijk. Zeg, Margriet, heb je uitgelegd, het is een blad dat generaties ook probeert te verbinden. Hè? Van moeder ja. naar, naar dochter. Hoe hou je dat vol de komende jaren? Is daar een beleidsplan voor gemaakt, een... Uh... Een deftig papier. Een deftig papier zit altijd in mijn hoofd. En dat uh, papier verandert natuurlijk altijd van vorm. Wat wij uh, proberen is uh, van Margriet als tijdschrift en als merk... altijd een platform te maken. Steeds meer waar vrouwen zich vrij voelen om met elkaar van gedachten te wisselen. En ik denk dat uh, het blijven uitgaan van kracht daarbij uh, uitgangspunt is. En deze week in de lente-editie uh, van Margriet... staat uh, uh, bij het gesprek van de dag het onderwerp Vrouwen nemen de wereld over, ja, ben je het daarmee eens, eens ja, ja, ja of nee? En dan uh, krijg je uh, allerlei reacties, uh, ook van lezeressen, ja. die daarover meedenken, en dan zegt één lezeres bijvoorbeeld, nou, overnemen doen we niet, hebben we ook geen behoefte aan, maar samenwerken wel. Ja. En dan merk je, dat is dus 2013. Ja, maar, maar zo wild als het destijds onder jouw verre voorganger Hanni van der Horst in ja, de boerige jaren 70 tijd. toeging, nee. dolle mina's en ja. feminisering en zo, bedoel, zij heeft die weg wel, uh, als het ware, opengemaakt. Heel goed, als pionier ja. was dat heel erg nodig in die jaren, maar ik denk wel dat doordat uh, Margriet heel veel aandacht heeft besteed... aan bijvoorbeeld de pil, goede informatie gegeven... dat daardoor ook heel veel vrouwen tot uh, die beslissing zijn overgegaan. En dat geldt voor een heleboel onderwerpen... op het gebied van relatie, uh, werk, geloof. Nelly Smit-Kroes zei vorige week uh, in een interview in Margriet... dat uh, uh, ja, daar een hele grote rol was weggelegd al die jaren. Omdat Margriet ja. natuurlijk zoveel uh, vrouwen wist te bereiken... die toen nog niet werkten, nu wel... Dus uh, die rol is veranderd. Maar een platform voor vrouwen is nog altijd nodig. En daar uh, ga ik heel graag mee door. Ja, maar je, je, je kwam, uh, vertelde je geloof ik via de, de Yes en zo. Kwam je de dus journalistiek ja. in, in rollen. Ja. Nu ben je een uh, paar jaar, vijf jaar, bijna vijf jaar bij Margriet. Wat is de volgende stap in uh, deze carrière? Nou, ik hoop voorlopig nog heel lang bij Margriet te mogen blijven. Want er gebeurt daar zoveel, er zijn zoveel nieuwe uitdagingen. We zijn natuurlijk ook op Facebook beland. Uh, oh ja. We zijn actief op de site. we uh, doen veel met Twitter, met Twitter, Pinterest met al die nieuwe ontwikkelingen en het is eigenlijk elk jaar alsof er een nieuw vak bij komt, dus het houdt het uh, heel erg levend. Goed. Nou, ik wens je een mooi jubileumjaar. Dank je wel. Uh, veel plezier, fijn dat je hier wilde zijn, Leontien van der Bos. Uh, gaan afscheid van je nemen. Het uh, kleine uurtje zit erop. Uh, zometeen te gast op de Perstebunne Marcel uh, Brands, de directeur van uh, PSV. Ja, dat is de man die gisteravond uh, zijn club met uh, 2-0 zag winnen van VVV uit Venlo. Makkie zeggen ja, natuurlijk, dat is een makkie. Maar het moet uh, uiteindelijk allemaal uh, gebeuren. Met hem ga ik praten over het feit dat PSV 100 jaar bestaat. Dat is een, uh, dat is een feestelijk uh, moment om even terug te kijken. Zelf herinner ik me uit die periode. Want in de jaren 60 kwam er een Europa Cup wedstrijd uh, op de radio. En dan ging PSV voetballen tegen Spartak-Plofdiv. En dan hoopte je dat er geluid uit de radio kwam en dan hoorde je ineens door het gekraak heen uh, een stem. En dat was de stem van de verslaggever. God, Sport op radio 1.